Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Dit weekend slaan soldaten hun kamp op bij het Legermuseum in Delft. Beleef het mee, stap terug in de tijd en leer alles over hun uniformen, uitrusting en hoe ze leefden. Er wordt gekookt, een kamvuur en muziek gemaakt. En tijdens de kinderexercitie mag je zelf meemarcheren en er zijn knallende demonstraties. Meer informatie op legermuseum.nl dit jaar gaat de Singerprijs, de oeuvreprijs voor een hedendaagse kunstenaar, naar Dorothee van Driel. Deze beeldhouwer in glas liet zich inspireren door de diepzee. Haar objecten herinneren aan koralen, sponzen, kwallen en schelpdieren. De fascinerende en unieke werken zijn nu te zien in Singerlaren. Ga naar singerlaren.nl voor meer informatie. En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl.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 De Nieuwsshow. Presentatie, Mieke van der Wij en Victor de Koning. Bijna vier minuten over negen. Welkom bij dit eerste volledige uur van de Nieuwsshow. En laat ik u maar snel gaan vertellen wat we gaan doen. Over een klein kwartier. Hoogleer pedagogiek Micha de Winter... Want hij gaat uitleggen dat opvoeding niet alleen gaat om het aanleren van gewenst gedrag... maar ook om doen. en wat het woord precies inhoudt dat horen van hem. En daarna aandacht voor Marlies Koenen. En dat is een ne nieuwe Nederlandse wereldkampioene in een wel heel uh, bijzondere sport. Namelijk Mixed Martial Arts. We kenden er in Nederland nog weinig van, maar zij gaat ook dat uitleggen. Tegen kwart voor tien breekt Lotte Asveld van het Radenau Instituut. Een lans voor een nieuwe vorm van duurzaamheid. Want we zijn volgens haar nu op de verkeerde weg. Maar we beginnen met de gevolgen van een vrijlating. Donderdagavond was het in eerste instantie niet meer dan een gerucht... maar een dag later stapten in Athene drie vermoeide maar opgeluchte Nederlandse militairen uit de buik van een militair vrachtvliegtuig. En daarmee kwam een eind aan twaalf dagen gevangenschap in Libië... na een mislukte reddingsoperatie met een helikopter van de Koninklijke Marine. Nederland heeft geen geld betaald om de drie vrij te krijgen... benadrukte minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Ook zijn er volgens hem geen beloften of toezeggingen gedaan aan het Libische bewind... Er we hebben zojuist in het nieuws gehoord dat ook een Griekse uh, minister zegt... nee hoor, is verder helemaal niets onderhandeld. Maar daar gelooft Freek Landmeter niets van. Hij is directeur bij vredesorganisatie IKV Pax Christi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die, die zoon van uh, kolonel uh, Gaddafi kondigde donderdag op televisie die vrijlating aan. Hij wist een triomfantelijke glimlach nauwelijks te onderdrukken... toen hij ja. voor de camera de maritieme helikopter claimde als een soort oorlogsbuit. Ja... Je kan je afvragen: is dat de enige prijs die Nederland heeft betaald voor de vrijlating? Sommigen zeggen van wel. Wat denkt u? Ik denk het van niet. Ik denk dat uh, de, kort, de korte termijn buiten inderdaad een helikopter is. En dan keek ik heel triomfantelijk. Ja. Um, vanuit eigen ervaring werkend met, uh, met Libiërs weet ik dat ze uh, veel kunnen vragen. En uh, vasthoudend zijn en goede onderhandelaars. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit de enige prijs is die uh, betaald is voor de vrijlating van deze drie militairen. Maar dan moet je ook gelijk gedachte associaties hebben... wat je dan wel op tafel hebt moeten leggen. Uh, daar heb ik zeker gedachten over. Allereerst wil ik ook zeggen dat ik heel blij ben... dat deze militairen natuurlijk ongeschonden weer thuis zijn. Dat is heel belangrijk, want ze hebben ze ingezet voor Nederlandse burgers. We zijn alleen bang dat de prijs voor het geheel wordt neergelegd... Uh, bij de Libische burgers, die op dit moment in het nauw zijn. En uh, ja, dan kun je natuurlijk... Uh, bij stille diplomatie uh, blijft alles heel stil... En de vraag is of Nederland nu niet te stil gaat worden. Dus wat wordt de prijs? Nou, u zegt dat het gaat ten koste van de Libische burgers. Dat moet u even uitleggen. Nou, ik denk dat, um, dat we ons grote zorgen maken... over um, ja, de, de positie van de, de Libische burgers. Uh, Nederland zou zeg maar druk moeten zetten... via politieke weg en economische weg... op het regime, samen met uh, de EU... samen met andere bondgenoten. En uh, als ikv die vrezen we toch dat uh, de Nederlandse overheid nu zijn mond gaat houden. En uh, waarschijnlijk uh, toch heeft moeten zeggen... wij mengen ons uh, voorlopig niet meer in dit, uh, dit debat. Maar goed, er wordt er ook meestal namens de EU gesproken of de VN is aan zet. Dus Nederland is daar een bepaalde speler in... en kan misschien in dat totale koers wijgen. Dat heeft toch niks te maken met de totale druk op Libië? Of is nou, Nederland zo belangrijk? Ik denk dat Nederland uh, grote belangen heeft in Libië. Uh, grote economische belangen. Een van de zorgwekkende zaken is dat de, Libische, dat de Nederlandse overheid het buitenlands beleid van minister Rosentaal gebaseerd is op groot eigen belang, economische belangen. Dit kabinet heeft gezegd mensenrechten komen daarna pas na ons eigen belang. En ik hoop dat, dit, dat dat niet nu zo gaat doorwerken. Want dat betekent dat mensenrechten die nu geschonden worden in Libië, ook niet naar elkaar gesteld worden. Just. We moeten heel, heel even onderbreken. Want Bert, Bert van Sloot is bij ons binnengekomen. En er is nieuws. Er is over nieuws Japan. Over Japan, dus over Japan de, de aardbeving. We hebben het de hele ochtend al gehad over Fukushima. Dat is die kerncentrale waar van alles mee aan de hand is. John Veldkamp is nu aan de lijn, correspondent. John, want wat is er gebeurd? oplossing geweest en er wordt melding gemaakt van witte wolken boven de nucleaire, de eh, boven de kerncentrale. Dus uh, ja, er is wel iets helemaal mis. Het is alleen niet duidelijk hoe ernstig dit is. Ja, want we hadden het eerder vanochtend over dat er gecontroleerd stoom zou zijn vrijgelaten. Maar dit is meer dan alleen stoom vrijlaten. Dat lijkt er wel op, ja, dat lijkt er wel op. En het heeft dus allemaal te maken met uh, het, het weer op gang moeten brengen van dat koelsysteem uh, wat die uh, reactoren moet koelen. Dat, uh, dat systeem dat is helemaal. Uh, uh, ja, uh, in de war geraakt door die... Uh, dat is eigenlijk gestopt door die aardbeving. Toen moesten we dat weer aan de gang zien te krijgen. Er zijn nieuwe motoren ingevlogen... om uh, dat, die waterstroom weer aan te voeren, nieuwe pompen. Uh, ja, en nou ja, kennelijk hebben ze toch niet onder controle. Nee, met als gevolg dus in ieder geval een ontploffing en witte rook. Hoe is het met de mensen in de buurt? Zijn die allemaal al geëvacueerd? Ja, die zijn al uh, vanochtend uh, met een straal van 30 kilometer... Uh, rondom de centrale geëvacueerd. Uh, dus ja, de, de nabije omgeving uh, uh, zal er verder geen uh, gevaar van ondervinden. Maar ja, niemand weet, kan volgens mij op dit moment inschatten wat er precies aan de hand is en hoe gevaarlijk dat is. Oké, okay. nou, dit is in ieder geval het laatste nieuws dat dus inderdaad er een ontploffing is gehoord en uh, rook te zien is boven die kerncentrale. Joan, dankjewel. Ja, ja ja, dankjewel Bert van Sloot. Als er iets te melden is, dan zien we je wel weer, wel weer verschijnen. En we gaan verder praten met Freke Landsmeter van vredesorganisatie IKV Pax Christi. Dat ging over de, de, de bevrijding van de drie militairen. U vraagt zich af, ja, zou, wat, is, wat is de werkelijke prijs die daarvoor betaald is? Ja. Ja, en ik denk dat, dat ik al zei... dat is natuurlijk bij uh, stille diplomatie heel erg moeilijk te bepalen. Uh, we zien wel dat het Nederlandse kabinet heeft gezegd... dat uh, mensenrechten ondergeschikt zijn aan onze economische belangen. En wij vroegen ons af wat er dus gebeurt. Hoe gaat het Nederlands beleid eruit zien... naar zeg maar, uh, Libië specifiek, maar ook naar dit soort repressieve si uh, uh, regimes in de toekomst? Maar uw uh, kritiek op roven is wel, laat ik zeggen, vrij scherp, want u zegt... Wij stellen gewoon economie boven mensenrechten. Maar dat heeft hij toch niet zo expliciet gezegd? Nou, dat is in het kabinetsbeleid wel als zodanig gesteld. En niet op dit moment. Maar we zien, um, uh, we zien dat dat zeker speelt. Komende woensdag is er een debat over wapenexport in de Tweede Kamer. Um, Nederland heeft natuurlijk ook heel veel wapens geleverd. Um, er wordt vanuit de EU... Uh, voor miljoenen aan wapens geleverd, aan dit soort regimes. Uh, daar hebben we blijkbaar geen problemen mee. Totdat uh, er iets fout gaat en het ons niet zint. En we zeggen, nu moet je ermee stoppen. Het is gewoon heel erg hypocriet. We verdienen aan de ene kant. En op het moment dat het een probleem wordt... wat ook in het publieke debat natuurlijk gehad wordt... dan zeggen we, het mag niet. Ja, dat is opportunistisch. Uh, maar ja. u, u hebt zelf, uh, schrijft u, ooit meegebouwd... aan een bunker voor de libische ja. Leider... Ja, dat klopt. Ja. Ik Vertel was, dat eens even. Het was mijn eerste baan. Ik kwam van school en ging uh, bij een Nederlands bouwbedrijf werken. En werd naar Libië gestuurd. En kwam daar terecht bij de bouw van een bunker. Wanneer was dat? Dat was in de jaren tachtig. Ja, en, en? Nou, dat was eigenlijk. Was, uh, Technisch gezien heel interessant. Maar het was wel een keerpunt in mijn leven. Omdat ik daar eigenlijk achter kwam hoe hypocriet het eigenlijk was. Dat als wij. Als uh, de internationale politiek zeggen dit is een slecht regime. Er toch heel veel verdiend wordt uh, aan dat soort regimes. Uh, heel veel wordt geïnvesteerd, wapens worden geleverd, technologie wordt geleverd. En we helemaal blijkbaar geen moeite hebben op dat moment met dat soort dictators, met tirannen. Ty zoals we die nu eigenlijk zien omvallen in de Arabische wereld. Ja. En dan kunt u zeggen, dan heeft u gelijk... Uh, ja, het is heel opportunistisch. Daan uh, pleiten wij voor een langer termijn beleid. Een uh, duurzamer beleid voor het buitenland. Ja, maar ik wil nog even naar die bunker, want dat intrigeert me toch wel. Want wat deed u daar dan? Toch een... Nou, betonmengen Ja, zoiets. Betonmengen, betonstorten. Ja, ja. beton ja? En onder andere, oh. onder andere in gesprek zijn met Libiërs... en merken dat, uh, dat het verhaal wat zij vertelden... Uh, ook heel erg uh, anders was dan het verhaal wat ik in want, de Nederlandse media hoorde. Want wat hoorde. was daar dan het verschil tussen? Ja, dat was ook een kwestie van standards. Dat zij zeiden, waarom mogen de Amerikanen bijvoorbeeld de contra's in Midden-Amerika wel steunen? En waarom mogen wij de IRAN niet steunen? Waarom... Uh, doen jullie regeringen uh, zaken met onze dictator. En worden op andere plekken uh, ja. uh, met de vinger gewezen over mensenrechten. Maar is, is daar in Libië in de tijd voor u het, het licht opgegaan? Daar nou, is voor mij het licht opgegaan. Toen heb ik gedacht, hier wil ik eigenlijk niet langer aan meewerken. Toen ben ik voor artsen zonder grenzen. Mm -hmm. Als vrijwilliger gaan werken. En ben later voor ja. de Vredesbeweging gaan werken. Omdat ik eigenlijk aan duurzame oplossing wil werken. En dat ik denk dat mensenrechten onderdeel moet zijn van ons buitenlandbeleid. Omdat het daarmee duurzaam is. En je duurzame samenlevingen kunt stimuleren... met duurzame economische ontwikkeling. En daarmee beëindig je ook de zeg maar, eindeloze dweilen met de kraan open... waarbij als er vluchtelingen zijn die terecht gaan opvangen... maar aan de structurele problemen niets doen. Die dubbele moraal, daar bent u... Dubbele ja. Nou, heeft het Nederlandse kabinet toch gezegd... ja, we gaan eens in Nederland ook kijken uh, wat die Libische Centrale Bank... en die Libische investeringsautoriteiten allemaal aan te goede hebben. Die gaan we bevriezen. Is er nou een beetje windowdressing? Het gaat toch wel om een bedrag van tussen de 1 en 2 miljard. Natuurlijk, ja, laat ik zo zeggen. Um, het is een soort windowdressing in die zin... dat je eerst het raam gewoon heel erg ver openzet uh, voor regimes... om zich te verrijken over de rug van hun eigen bevolking heen. En vervolgens als er een incident gebeurt... wat iedereen en het publiek terecht schokt... dan zeg je, ja, nou mag je het geld niet uitgeven. Maar je geeft het geld wel eerst... En daarom zeg ik, je moet er structureel wat anders aan doen. Maar is het probleem ook niet dat wij gewoon als normale Nederlanders... geen idee hebben wat uh, voor relaties wij met dat soort landen hebben. Hè? Nu weet opeens dat in Ridderkerk een kantoor is... waar miljarden lipisch geld heen en weer worden geschoven. Uh, maar dat weet je normaal gesproken niet. Nee, dat weet je normaal ook niet. En daarom denk ik dat... Je kunt ook niet verwachten van een Nederlandse burger... dat hij dat allemaal weet. Maar ik verwacht wel van een kabinet, van een regering, van een Tweede Kamer... dat zij zich daarin verdiepen en dat zij hun beleid baseren op een duurzame, op duurzame afweging, afweging op basis van waarden en niet op basis van opportunisme, voor korte termijnbelang. Maar die openheid, die helderheid, omdat het modewoord maar eens gebruikt... die transparantie zou in de publieke opinie wel veel kunnen helpen. Dat we in ieder geval weten wat wij in welk land doen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat, dat, dat we zeker voor die openheid moeten pleiten. Ik denk dat we moeten, uh, duidelijk moeten zijn over uh, de principes die we hanteren. Wat vinden we nou belangrijk als Nederland... Ja, en waar, waar, waar stoppen we ons geld in? Blijven we elke keer, maar als, er, als we jarenlang dictators bijvoorbeeld gesteund hebben... Um, als er dan vervolgens een probleem komt, noodhulp uh, geven? Of zeggen we nee, we willen investeren in de steun naar mensenrechten in dat ja. soort landen? Verwacht u dat Nederland zich luidkeels zal scharen achter de roep om een vliegverbod uh, boven Libië? Um, nou, dat vraag ik me ten eerste af. Uh, daarbij moet ik ook aangeven dat een vliegverbod... Uh, in dit soort omstandigheden misschien helemaal niet effectief is. Uh, uh, een vliegverbod klinkt als iets wat, wat je zo even op papier afgeeft... maar is eigenlijk het begin van militaire actie. En de vraag is of dat op dit moment uh, noodzakelijk is en gewenst is... Uh, ik denk dat, dat, dat we heel erg goed moeten opletten... dat we eerst alle economische en politieke druk uh, uitoefenen die mogelijk is. En daar is gelukkig nu een begin mee gemaakt vanuit de EU. Laten we hopen dat de Arabische Liga die bijeenkomt ook die druk op gaat voeren. En dat we dan vervolgens toch een soort vreedzame of meer vreedzame transitie kunnen krijgen... dan ja. door een militaire interventie. Ja, waarbij ook belangrijk is dat de mensen in Libië zelf zeggen... ja, wij willen liever geen militaire interventie. Dit is ons land en dit moeten wij zelf oplossen. Ja, zo ken, ik, zo ken ik de Libiërs ook. De Libiërs zijn uh, hele trotse mensen. En um, uh, hebben, hebben uh, ze zijn bezet geweest in het verleden. Ze zijn, uh, zijn, zijn gecoloniseerd in het verleden. En ze zijn blij dat ze daar in ieder geval van af zijn. Italië, ze willen niet toch? zomaar door Italië, ja. precies. Um, ze zitten niet te wachten op een nieuwe bezettingsmacht. En ik denk dat, dat we allemaal, en de Libiërs... Uh, geleerd hebben van de voorbeelden van Irak en van Afghanistan. Waar we uh, met veel uh, bravoure binnen zijn gegaan... om wederopbouw en uh, democratie te brengen en een chaos achterlaten. Ooit nog weer terug geweest na dat uh, metselwerk? <laughs> ja, ik uh, was eigenlijk bang dat ik net als de oude piramidebouwers uh, begraven zou worden. Dus ik ben niet teruggegaan. Nee. Maar ben wel in veel andere uh, Arabische landen geweest. Uh, in dit soort regimes. En ik wens echt de bewoners van Libië toe... dat zij zich ook in alle vrijheid en met hun eigen met mensenrechten... de rechten die wij ook allemaal willen ja, mogen, mogen bevrijden van deze tiran. Ja, en die, die Griekse minister die zegt... nee hoor, er is op geen enkele meer onderhandeld. Die vindt u gewoon een jokkenbrokker. Misschien heeft hij uh, onderhandeld en uh, heeft hij niets toegezegd. Maar ik kan me niet voorstellen dat een uh, Libiër... een paar militairen laat gaan in ruil voor een klein helikoptertje. Lek. Goed, hartelijk dank. Freek Landmeter hoorde u, directeur bij vredesorganisatie IKV Pax Christi. Hij vermoedt dus een deal toch achter die vrijlating van de drie Nederlandse militairen. Uh, hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Ja, laten we eens met een citaat beginnen. In de neoliberale cultuur is opvoeding vooral een persoonlijk project geworden. Ouders voelen zich verantwoordelijk om hun project, dat project, te laten slagen. Nou, dat citaat komt uit het nieuwe boek... Verbeter de wereld begint bij de opvoeding... van de Utrechtse hoogleraar, pedagogiek Micha de Winter... En in dat boek legt hij uit dat het in de opvoeding niet alleen gaat... om dat individuele gedrag van een kind. Volwassenen moeten bijvoorbeeld ook aan die kinderen leren... wat democratisch burgerschap, wat humaniteit en vrijheid inhouden. De zaken waar ook onze vorige gast voor pleiten. Nou, vanmorgen is Michel de Winter bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt ongetwijfeld met veel instemming zitten luisteren naar het verhaal van IKW. Maar ik, ik leer als dat... jullie jargon en ik zag veel bruggetjes. Kijk eens aan. Oh. Nou goed, dan hebben we dat in ieder geval prijs gegeven, maar... Um, ja, we hebben een sterk op het individu gerichte kinderen. Uh, uh, opvoeding. Je ziet die mensen in die bakfietsen, te keer gaan. Daarna moeten ze naar <lacht> Vioolessen. Alles om dat kind maar die wereld in te gaan laten gaan met zoveel mogelijk bagage. Ja, nou ja, kijk, dat, uh, wat je in de opvoeding ziet, dat is wat we in de hele samenleving natuurlijk zien. Hè? Dat, dat wij onszelf uh, in, ja, in het centrum van de wereld plaatsen. En dat is, uh, daar zit de goede kanten aan. Want dat betekent dat mensen tegenwoordig gewoon hun eigen levenspad mogen kiezen. En dat ze niet meer per definitie hoeven te doen wat hun ouders waren of, uh, of dachten. Dus dat is de, de goede kant ervan. Maar daar zit ook een soort schaduwkant aan. En, uh, en ik denk eigenlijk dat die, dat die opvoeding zo gericht is op, op gedrag, hè, op individueel gedrag op je goed gedragen. Dat doen ouders, maar dat doet bijvoorbeeld ook de overheid... Die, hè, die steeds meer achter de voordeur wil kijken in die gezinnetjes... om te kijken of er niet allemaal signalen zijn van dingen die mis kunnen gaan. Uh, dat we eigenlijk helemaal zijn vergeten... Uh, dat het bij de opvoeding en de vorming van kinderen... u noemde straks al het woord building, hè, dus dat, dat betekent vorming... Uh, dat, we, dat we eigenlijk zijn vergeten dat het om veel meer gaat... Ja, bedoel, straks viel er inderdaad het, bijvoorbeeld het woord mensenrechten. Nou ja, bedoel, dat is ontzettend actueel, niet alleen maar in verre landen, uh, maar ook uh, hoe wij in ons eigen land met elkaar omgaan. Ja, bedoel, in een gemiddelde grote stad worden misschien wel honderd talen gesproken. Er uh, zijn ontzettend veel uh, verschillende religies, levensstijlen. Uh, er ontstaat heel erg gauw, dat merk je ook nu, een, een soort uh, gevoel van wij en zij. Nou, dat is, een, dat is op zichzelf heel gevaarlijk, dat zijn gevoel. Want in de geschiedenis uh, en op allerlei plekken in de wereld... is dat, ja, is dat heel vaak uh, een voorbode van allerlei vreselijke dingen die er gebeuren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we goed nadenken... of je in de opvoeding en in het onderwijs kun, kinderen ook al kunt, kunt voorbereiden... zal ik maar zeggen, op ja, hoe die wereld eruit ziet en wat je daarin kunt doen. Want dat gebeurt op dit moment eigenlijk niet. U zegt, uh, iedereen heeft uh, zijn eigen kind, zijn eigen project... En het wordt eigenlijk uh, bijna afgezien van het grotere geheel. Ja. Ja, ik, ik, het is een beetje oneerbiedig, maar ik vergelijk op het ogenblik de, de opvoeding en al die opvoedingscursussen die je op televisie ziet. Die nannies. Die, die, die, die, hè, de nannies en de opvoedpolitie. Ik, ik vergelijk dat wel eens met puppytraining. We zijn daar allemaal bezig met, met, met gedragstherapeutische principes die iedereen langzamerhand kent. Hè. Een beetje conditioneren is dat. Van je moet Slecht consequent gedrag, zijn. Uh, niet belonen en goed gedrag, juist wel. Ja, en je moet vooral positief gedrag waarderen. Ja. Je moet positief zijn. Maar dat is allemaal gericht op dat individuele gedrag. Terwijl ik bedoel, in die super nanny bijvoorbeeld, of in de, he, al die andere dingen die we zien... of in de opvoedingscursussen gaat het nooit eens over de vraag van... ja, maar wat willen wij nou eigenlijk met die kinderen bereiken? Wat, wat, wat, wat willen wij daar nou eigenlijk... wat willen ze meegeven aan waarde, bijvoorbeeld? Uh, um, uh, en ik denk dat als je dat niet doet... Uh, dat een heleboel belangrijke uh -huh. waarden in onze samenleving... misschien uh -huh. ook wel eens een beetje op de tocht komen te staan. Maar, maar dat uh, meegeven van waarde, uh, is dat niet iets dat... Uh, ja, impliciet gaat. Hoe ja, is zo'n woord? God, we vallen altijd toch rare woorden. Dat, dat gaat vanzelf. Je krijgt dus vanzelf, vanuit je omgeving... waar je in opgroeit, krijg je vanzelf een waardepatroon mee. Um, ja, dat of is... Dat, dat, dat zo? Ja, maar als je daar niet over nadenkt... dan kan je kinderen bijvoorbeeld ook hele verkeerde dingen meegeven. dat gebeurt niet alleen maar in het gezin. Maar ook in de politiek gebruiken wij soms woorden en begrippen... en manieren van denken... die wij heel onbewust aan kinderen overdragen. Zoals? Ja, ik, ik wou, eigenlijk had me voorgenomen om het woord niet meer uit te spreken. Maar als je het woord, laat ik het dan toch maar zeggen, als je het woord tax gebruikt. En kinderen, ik merk het, kinderen die hebben dat woord ook overgenomen. Die praten daarover op school. Of die, die, die gebruiken het. tax. dat woord, als je daar goed over nadenkt, is dat een heel. dat is een woord wat zegt dat sommige mensen geen hoofd hebben, maar een kop. Dus dat sommige mensen submenselijk zijn en misschien op een dier lijken. Ze hebben ook geen kleren aan, maar ze hebben, een, ze hebben vodden aan. Nou, dat is een, is een klein voorbeeld, maar uh, dat, dat is een, een boodschap die aan kinderen als het ware leert... Dat er, dat er een groot verschil is tussen groepen mensen. Nou, dat is, dat is iets wat er in de opvoedingen heel onbewust en sluipend ook kan insluipen. Er zijn ontzettend veel voorbeelden van. En ik denk, dat is eigenlijk pleidooi van dit boek... laten we nou eens heel goed nadenken over wat wij, wat wij kinderen willen meegeven. Maar het begint al heel vroeg sorry, in de reden van... als kinderen worden al bekeken op een consultatiebureau... dan worden de lijsten afgevinkt... dan worden naar de diverse ontwikkelingssegmenten uh, gekeken... en dan, dan ga je als het ware stimuleren waar het fout gaat. Dan komen er taaltoetsen, he, nu op je derde... dan ga je naar de voorschoolse opvang. Dat is bijna een onstuitbare beweging. Omdat wij allemaal uiteindelijk willen dat ze perfect scoren op de CITO-toets... Uh, en zo hoog mogelijk opgeleid ja. worden. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk op zichzelf allemaal begrijpelijk... Dat, wij, dat ouders willen dat hun kind zich goed ontwikkelt... en ze willen ook graag weten of er niet hele uh, enge dingen aan de hand zijn met hun kind. Stoornissen. Het leidt tot een enorme uh, run op de jeugdzorg tegenwoordig. Ik dat weet niet of u dat re realiseert, maar dat soort processen leiden er uiteindelijk toe... Dat, dat bijvoorbeeld de aanmeldingen bij het bureau jeugdzorg per jaar let wel met 20% stijgen... Die rugzakjes waar we het veel over gehad hebben. Die kinderen kunnen krijgen in het onderwijs. Die zijn met 43% per jaar gestegen. Dus we zetten heel erg in op dat individuele kind. Op het vroeg opsporen, Op het te zorgen dat het maar perfect verloopt. En in dat hele kielzoog vergeten we eigenlijk. Dat er een aantal hele belangrijke dingen aan de hand zijn. Bijvoorbeeld dat, dat, dat zulke dingen als democratie en vrijheid. Die, die in de op, dat zijn waarden die in de opvoeding worden aangebracht. Als je kinderen niet leert. Wat vrijheid is en wat daar haken en ogen. dan denken kinderen. en ik merk dat al gewoon als ik met kinderen praat. en ook met jongeren. oh ja, vrijheid betekent dat jij alles mag doen wat je wil. Nou, als je, als je op die manier kinderen opvoedt. He, dus in het onderwijs, op straat, uh, in het gezin... dan krijg je dus een samenleving waar heel veel burgers denken... oh, vrijheid, ik mag doen wat ik wil... en laat alsjeblieft niemand mij iets in de weg leggen. Ja, want iemand anders mag dus niet doen wat hij wil. Dat is precies het punt. He. Dus dat is een heel vrijheid is een heel ingewikkeld proces. Je, je, je hebt vrijheden, die zijn in de grondweg vastgelegd... maar de vrijheden van anderen zijn dat ook. Dus dat betekent altijd dat je met anderen uh, ja. tot overeenstemming moet komen. Maar goed, uh, hoe zou je dat dan die, die kinderen be beter moeten... Be Bijbrengen. Moet dat op school gebeuren? Moet dat thuis gebeuren? Want ja, dit, dit, het klinkt goed, maar ja, ho ja. Ho hoe moet het in de praktijk? Ja. Nou kijk, wij beginnen dan altijd te roepen bij dit soort discussies van... ja, uh, dan moet het onderwijs weer alles opknappen. En we hebben het al zo druk. Hè? Ik bedoel, dat is een terechte klacht van, uh, van onderwijzers. Uh, heel veel ouders zeggen, ja, daar hebben wij geen tijd voor. Dat moet maar, daar, heb je, daar stuur je je kinderen toch voor naar school. Ik denk dat opvoeden... Uh, uh, dat, dat doe je op allerlei plekken waar kinderen komen. Dus dat doe je niet alleen maar thuis, hoewel dat heel belangrijk is... maar je doet dat ook in de buurt waar kinderen wonen. Nou, een van de dingen die in het boek heel erg naar voren komen... is dat we dat helemaal verleerd zijn. Dat je, dat je bijvoorbeeld uh, uh, iets, iets te maken zou kunnen hebben... met de opvoeding van de, van de kinderen van de buurman of van de buurvrouw. Uh, en ik denk dat, dat mensen lopen op straat, zien wat kinderen doen... Uh, en zouden wel eens wat meer uh, zich kunnen bekommeren... om het wel en wee van de ja. kinderen van de buren bijvoorbeeld. Daar ja. Nou, nou ja? komen in het boek toch weer twee uh, vaktermen in. Bonding en bridging. Uh, je, binden en, en bruggen bouwen, heb ik dat maar vertaald. Kun je dat nou ook in de praktijk van nou ja, een wijk, een, een school... Uh, Vertalen dat soort begrippen. Ja, kijk, het gaat over verbindingen leggen. Dat is voor kinderen ontzettend belangrijk. Die moeten, zich, die moeten zich thuis voelen, die moeten zich geaccepteerd voelen. Dat is heel belangrijk in de ontwikkeling. En we weten ook uit onderzoek dat een, een, een, een rijk sociaal... niet letterlijk rijk in termen van geld, maar een rijk sociaal netwerk... dus dat er meer volwassenen zijn die zich met die kinderen bezighouden... dan alleen de ouders zelf. Dat blijkt ongelooflijk belangrijk te zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Uh, en dat vergeten we eigenlijk, want we focussen alles op dat gezin. Nou, die term. Bonding en bridging, die, die, die gaan over dat, over dat begrip verbinden. Bonding zegt, je moet verbindingen hebben met, met zeg maar, ons soort mensen. Met mensen bij, met wie je emotionele verbindingen hebt die op jou lijken. Bijvoorbeeld in een eigen religieuze gemeenschap. Maar als je daarbij blijft, dan leer je als kind dus nooit om te gaan met mensen die een andere religie hebben. Of die er anders uitzien. En daarvoor is het slaan van bruggen naar andere groepen heel erg belangrijk. En het onderwijs speelt daar juist een hele belangrijke rol in. Want dat is een opvoedingsomgeving... die verschillende groepen kinderen met elkaar in contact brengt. Maar was dat nou vroeger anders... Um, nou, een van de dingen die echt anders is geworden... is dat de samenleving natuurlijk veel diverser is geworden. We zijn, of je het nou leuk vindt of niet... we zijn een globaliserende wereld en een multiculturele samenleving. Dus kinderen moeten per definitie, of ze dat nou leuk vinden of niet... omleren gaan met, met mensen die heel erg verschillend zijn. En dat was vroeger minder. Het was natuurlijk toch een veel homogenere samenleving, ja. Ja. En, uh, en er is een, een, een beroemde Amerikaanse socioloog, Putnam, die doet daar onderzoek over. En die laat zien dat als je kinderen leert en helpt die bruggen te slaan naar, naar zeg maar, de rest van de, van de wereld, naar de rest van de gemeenschap, dan gaat het met die kinderen absoluut beter. Dan doen ze het beter op school, dan hebben ze meer kans op, school, op, op later succes in de samenleving. Dus het is ontzettend belangrijk voor hun ontwikkeling. We moeten even uh, dit gesprek onderbreken, want er is nieuws uh, over Japan. Uh, Bert van Sloten, jij zit in een andere studio. Ja, want wij uh, volgen hier uh, de Japanse televisie, de Japanse media. Er is een explosie in het gebouw van die kerncentrale in Fukushima, en een deel van het gebouw is ondertussen ingestort. Luister eventjes naar hoe de Japanse TV het daar net over had. This just in: the Nuclear and Industrial Safety Agency says an explosion has been reported near the Fukushima number one nuclear power plant. The Tokyo Electric Company says some workers on the ground were injured. A witness reported hearing the blast and seeing smoke at around 4 p.m. on Saturday. The agency is investigating. En een deel van het gebouw is ondertussen ook ingestort. Ik kijk hier naar de tv, naar de beelden... samen met Henny van der Veren, Japanoloog. Um, want we, we zien inderdaad dat een deel gewoon weggeblazen is. Ja, uh, zoals uh, de te televisie erbij schrijft... Uh, het ziet eruit dat er uh, een melding is geweest dat het uh, plafond is ingestort. Dus de bovenkant van het gebouw uh, wordt nu ook gesproken... Uh, van dat er echt een explosie uh, daar de oorzaak van is. Uh, eerder werd gemeld dat op basis van een uh, aardse... Na schok een explosie heeft plaatsgevonden en dat er een aantal mensen die aan het gebouw werkten gewond geraakt zijn. Ja, en door die explosie zijn er ook een aantal mensen gewond geraakt. Heeft de ja. TV het er ook over? Ja, er wordt gesproken over als, als mensen die daar aan het werk waren. Dat waren uh, de mensen die bezig waren om eigenlijk dit te voorkomen. Uh, dat denk ik wel, ja. Dat, uh, verder moet ik zeggen dat uh, de berichtgeving zeer sporadisch is. De tv weet ook niet precies waar ze aan toe zijn. Uh, er worden allerlei mogelijkheden geopperd hier. Uh, maar wat zeker is, is uh, dat ge dat gebouw uh, nu uh, tijdens het uh, blijkbaar het, uh, uitlaten van stoom... Uh, om de temperatuur naar beneden te brengen, uh, ontploft is. Ja. En dat er uh, dus veel zaken vrijkomen. Ja, want daar hadden we het eerder vandaag al over. Er moet stoom worden vrijgelaten, de temperatuur... is te hoog opgelopen. Ja. Je hebt twee verschillende delen in zo'n reactor. Eerst was de stoom richting het eerste deel en daarna moest er, als ik het heel huiselijk mag zeggen, ja. een raampje opengezet worden. Dat Precies. wisten we allemaal dat er zou ja. gebeuren. Maar bij die laatste werkzaamheden is er dus iets misgegaan. Ja, uh, het is niet helemaal duidelijk wat die mensen daar deden, maar uh, als inderdaad die wand weggeslagen is, dan neem ik aan dat uh, alles tegelijkertijd vrijgekomen is. En dat zal dan ook verklaren waarom er gesproken wordt van een rookpluim daar. Een witte rookpluim. Uh, uh, dat betekent ook... Uh, volgens de televisie dat uh, radioactieve stoffen zijn vrijgekomen. Ja, wordt er ook gezegd hoeveel uh, die metingen zijn, hoeveel keren te hoog de radioactieve stoffen in de lucht zijn? Ja, wat ik zo in de media meekrijg is dat uh, op een gegeven moment eerst gesproken werd van uh, acht keer normaal. Dan uh, Denk ik niet dat het normaal is dat uh, radioactieve stoffen vrijkomen, maar dat laat ik graag aan de experts over. Daarna liep het op tot 73 en 1000 heeft ook al een krant gemeld. Uh, maar wat nu gebeurd is, is natuurlijk in één klap uh, komt er veel van die stoomvrij en uh, iedereen wordt verzocht om uh, direct dekking te zoeken... en uh, naar binnen te gaan. Iedereen moet binnenblijven. Maar het gebied was toch al geëvacueerd? Uh, de eva eva eva evacuatie was nog niet uh, voltooid. Nog niet voltooid. Oké. Okay. Ja. Want het gaat om 18.000 mensen die in de buurt van de centrale leven. Uh, in de krant werd gesproken van 30.000. 30 zelfs? 30.000 30 uh, uh, 30 uh, ja. 30 mensen. En er zijn een, een behoorlijk aantal bussen gestuurd, hoorde ik ook op het Japanse nieuws. Ja, uh, dat, dat moet met bussen gebeuren. Maar het probleem is natuurlijk dat een gedeelte van het Wegennet... Uh, beschadigd is uh, wat ik uh, gelezen heb. Uh, dus uh, in ieder geval uh, een uh, onvolledige evacuatie was een van de berichten in de Japanse media. Ondertussen op de Japanse tv hebben ze iemand die daar heel veel verstand van heeft, want die hebben we vanochtend eerder gezien, die uitlegde hoe het systeem allemaal werkt. Uh, laat eens even horen wat hij wat allemaal zegt. Nee. Ja. Ja, op dit moment zien we een kring van 10 kilometer rond de kerncentrale. Mensen daarbinnen moeten beslist uh, in uh, huis blijven. Maar ook mensen daarbuiten kunnen zich beter niet buiten wagen, is zijn commentaar. Oké, okay. 10 kilometer daaromheen, want u kent dat gebied een beetje. U heeft eerder uitgelegd beetje, ja. dat het inderdaad niet heel uh, dicht bevolkt is. Maar 10 nee. kilometer daaromheen, wat, wat uh, treffen we dan? Uh, ja, je krijgt dan in Japan toch langs die kuststrook aardig wat bewoning. Hè? Dat, uh, dit stukje zelf, de kerncentrale is niet in een uh, vreselijk uh, bevolkt gebied gebouwd, uh, dat is zeker. Maar hoe verder je daar vandaan komt, uh, zeker naar het zuiden toe, dan krijg je toch wel uh, aardige concentraties van bewoning. Uh, ik weet alleen niet of die mensen die daar wonen niet al toevlucht gezocht hebben bij de tsunami waarschuwingen. Dat zal al weg zijn, moet je ja, eigenlijk zeggen. Het in ieder geval wel, ja. Dat, uh, ja want daar is ook gewaarschuwd voor, voor tsunami en die zullen dan naar hoger gelegen gebieden gegaan zijn. Op zich is dit niet het laatste Gedeelte van de kust, voor zover ik mij kan herinneren. Maar uh, Al, als ik het kaartje nu goed bekijk, dan uh, zie ik ook eigenlijk maar één weg erin. Het is een kaartje wat de Japanse ja. televisie nu toont, met een soort ja, plattegrond. Met uh, eigenlijk de, de weg. Uh, is dat de belangrijkste weg of zijn er meer uh, wegen? Dat, dat, dat is de weg en die loopt dan eigenlijk door uh, vier uh, wijken, zouden wij vertalen. Uh, en die zijn dan specifiek hier uh, uh, uitgelicht. Um, verder kan ik hier niet. Zoveel, er loopt een weg richting Bergen, die ophoudt. Maar goed. Um, het nieuws is dus op dit moment... dat een deel van het gebouw van de kerncentrale in Japan... in Fukushima, zo heet die kerncentrale, nummer 1... Uh, afgelopen nacht is ingestort na een explosie. Dak en muren zijn weggeblazen door de ontploffing. We weten dat er gewonden zijn. Hoeveel weten we niet precies. En we weten ook dat er te veel straling in de buurt is gemeten. En hoeveel, daarover lopen ook nog de berichten uiteen. Straks melden we ons... Weer, uh, Mieke, als we nader informatie hebben. Dat is over de informatie uit Japan. Wij pakken de draad nog even op van ons gesprek met de hoogleraar Misha de Winter, pedagoog. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek Verbeter de wereld begint bij de opvoeding. Dat is enerzijds, je zou bijna zeggen, een heel idealistisch boek. Maar ja, de voorbeelden die u gaf zijn ook heel praktisch. Als je investeert in het feit dat het niet alleen gaat om allerlei gedragsinterventies bij kinderen... dan betaalt zich dat later in onze samenleving ook uit. Ja, nou ja, het is ook het is inderdaad idealistisch, maar ik denk dat, er, dat dat is juist mijn pleidooi dat we als we kinderen opvoeden, dat we ook wat meer over die idealen moeten nadenken. Ja. Want we doen daar gedijen kinderen bij, dat zei Lea Dasberg vroeger al. Je moet kinderen ook perspectief geven en hoop. Maar het is tegelijkertijd heel praktisch. Wij zijn betrokken bij allerlei projecten in wijken waar we kinderen met elkaar leren conflicten oplossen, problemen oplossen. Leren om hoe ze zelf samen de buurt veiliger kunnen maken met hun ouders, met allerlei mensen in de wijk, dat heet de Vreedzame Wijk. En dat is iets anders dan Kampementen? Dat is een, een, een heel andere benadering, ja. Goed, hartelijk uh, dank. Ja, we moeten het een beetje kort houden in verband met uh, al die uh, informatie uit Japan. Dat uh, spreekt voor zich. Uh, hoogleraar pedagogiek van de Universiteit Utrecht, Mischa de Winter. Hij schreef dus het boek Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Een uitgave van uitgeverij SWP. En u kunt deze informatie vinden op onze site www.nieuwsjob.nl. Of op teletekstpagina 257. Dankjewel. Ja, het is interessant, want in Azië, maar ook in de Verenigde Staten... kan de mevrouw die nou net onze studio kwam binnen wandelen. Ze is wereldkampioen. gewoon niet meer anoniem over straat. Maar in Nederland moest ze wel moeite doen om fans te vinden... die toch uh, haar handtekening willen. Marloes Koenen. Nou, Koene, ik hem wel, hoor. Ja. Ja, <laughs> ja. Nou, die verdedigde de afgelopen weekend met succes haar wereldtitel... in het zogenaamde Mixed Martial Arts MMA... En het woord zegt het al, die vechtsport brengt helden voort die wereldwijd worden aanbeden. Het is een mix van allerlei, denk ik, hele, vooral uit Azië komende vechtsporten. Ja, dat zou ik nog niet zeggen, Mieke, als je hier in de make-up met een joyeuse <laughs> sjaal om de armen binnenkomt. Dat nee. zou ook iemand zo in twee seconden knockout kunnen krijgen. Nou, ik heb er al even op haar handen gelet. Dag, uh, dag ja, uh, Nagellak en uh, helemaal ja. niet van die grote, dikke knokkels. Nou, nou, mijn knokkels die, die zijn wel vrij dik hoor. Ja. En de nagellak is nog van mijn wedstrijd. Dus dat uh, doe ik altijd. Okay. Maar, um, dus ik, uh, uh, slaat dat beter met nagellak? Nou ja, ik, ik kan geen make-up dragen in de ring. Dus ik wil wel een beetje vrouwelijk zijn. Dus ik gooi er altijd nagellak op. Want is een show. Of niet? Uh, waarom ja, kan je nou, geen make-up dragen? Nou ja, omdat je natuurlijk heel hard zweet. En als ik vijf keer vijf minuten uh, zeg maar MMA doe... dat is worstelen, staand vechten en grondvechten... Dan eindig je make-up wel uh, als een pandabeertje op je gezicht. Ja. Maar goed, je bent wereldkampioen, hey, dus laten we dat niet vergeten. Dat MMA, het is in Nederland niet zo bekend, Mixed Martial Arts. Ik had daar aanvankelijk een beeld bij van uh, een beetje gracieuze, kongvoelachtige achtige uh, bewegingen. Maar dat is niet zo. Ik zag <laughs> filmpjes, die nou ja, kunnen we trouwens is... ook via de site kunnen mensen dit zien. Ja. Het is gewoon rammen en beuken. Het is een soort kooivechten. Ja, nou, dat, zo, uh, zo wordt het in Nederland wel genoemd. En um, ik vecht ook in een kooi, dus dat klopt. En um, daar hebben mensen hele negatieve connotaties bij, alleen waarom je in een kooi vecht, is omdat wanneer je worstelen ook, en zodra je aan het worstelen bent, dat judo word je gegooid. En als je het in een ring doet, dan kun je eruit vallen. En in Nederland is het dus ook al vaak gebeurd dat ik uh, mensen ook gewoon uit een ring zag vallen of half eruit. Mm -hmm. Dus die code is gewoon puur voor je veiligheid. Ja. Maar wat mag nou wel en wacht, wacht maar dan niet. Ja, want je mag zokever... slaanschoppen, ja. elleboogstoten geven met de knie. Uh, come on, wat mag wel en wat mag niet? Ja, nou, ik zat te uh, uitleggen. We hebben drie fases. Dus we hebben het staande gevecht. Dat is, uh, zijn alle karate- en taiboekstechnieken zijn daarbij geoorloofd. Dus dan mag je ook bij clinchen. Dat je iemand uh, achter het hoofd vastpakt en uh, knieën naar het lichaam geeft. Soms ook naar het hoofd ligt. Dat is afhankelijk van de organisatie. De tweede fase is worstelen dus, uh, in het judo. Dus alle mooie heupworpen en die, die komen er dan uit. En de derde fase is het grondgevecht. Nou, dan hebben we het Braziliaanse jitsu met een heleboel armklemmen. Ik heb zaterdag op een verwurging met de benen gewonnen. Maar daarbij mag je ook stoten. En soms mag je ook uh, elleboog op het lichaam. En andere keer weer niet. Dus allemaal afhankelijk van de organisatie. Dus afgelopen zaterdag heb je je wereldtitel verdedigd hè? Ja. In, in New York. Uh, nee, nee, in uh, Columbus. In, ja, oh. in, de in de buurt. In de buurt. Met, met succes. Dus ja. je bent gewoon echt uh, de, de vrouw daar. Ja, we hebben... Uh, in Amerika is het heel erg uh, booming. Ja. Uh, je hebt zeg maar, de organisatie UFC... En daarbij is zeg maar de, soort, de merknaam is een soortnaam geworden. Dus heel veel mensen in Amerika die zeggen ook: Ik doe UC, maar dat is natuurlijk ja, ja. gewoon MMA. Ja. En heb je, daarnaast heb je nog de organisatie Strikeforce. En die is er heel erg opkomend. Dus die zit echt UC ja. nek te, te heigen. Ja. En, en daar vecht ik voor. En dat is de enige organisatie die ook, uh, zeg maar, grote organisatie, die ook vrouwen ja, op de kaart zet. is een professionele sport dat je aan het eind niet alleen eens een mooie belt krijgt, maar ook nog een smakelijke check. <laughs> nou, bij de mannen wel. Uh, bij de vrouw is het natuurlijk, ja, net zoals in de rest van de wereld, uh, altijd wat minder... Maar, uh, maar ik kan er wel van leven, ja. ja. Hoe ben je erin terecht gekomen? Want je bent een van de weinigen in Nederland die zich ja. daarmee bezighoudt dus nog. Ja, helaas alsnog, wel. Ja. <laughs> ik roep alle vrouwen op om ook te beginnen. <laughs> ik, ja, nou. Maar um, nee, zelfverdediging. Ik, uh, ik moest altijd naar school te fietsen. Ik, uh, ik woon in een klein dorpje. En ik deelde tennis en volleybal. Ja. En um, dat, een stuk ging door een uh, bos. En uh, er waren altijd verhalen over potloodventers. En ik dacht van, nou ja, misschien moet ik toch maar een keer uh, leren hoe ik die van het lijf hou. Mm -hmm. En die zeiden, die waren er helemaal niet. Maar uh, zo ben ik wel begonnen. En van het een kwam het ander. En toen? Nou, van het een kwam het ander. Ja, klinkt wel. Ja, ja dus nee, het is een lang verhaal. Te... Ik denk, uh, ik nou, je hoeft het niet heel lang te vertellen. Maar er moet een op een gegeven moment iets zijn... waardoor je denkt van, hé, hey, dit is het. Of uh, dit pakt nee, je dan. Nee, ja, ja, ja, ik... ik uh... Ik ben altijd natuurlijk wel fanatiek geweest. Of ik nou aan het volleyballen was of tennis of die wat anders. Dus dat zit er wel in. Wat zegt Je moest winnen. Ja, ja, maar ik denk dat er wel meer mensen dat hebben. Alleen, um, ja, dat begon met grapplingwedstrijdjes. Dat is zeg maar uh, werpen en grondvechten. En dat, dat ging wel goed. Dan moest ik ook vaak tegen jongens, omdat er dan weinig meisjes waren. En uh, mijn trainer is ook uh, een vechter geweest. En die ging naar Japan toe. En die vocht voor de Shooter-organisatie, dus een MMA-organisatie. En die hebben toen gevraagd of hij in Nederland ook uh, zeg maar, nou, de president wilde ja. worden, zoals ze dat noemen. En uh, die is toen in Nederland een gade gaan organiseren. Nou, het, eerste, het was mijn eerste amateurgevecht, daar, daar vocht ik ook. Mm. En daar heeft iemand mij zien vechten. En dat was ook weer een vecht. En die uh, was in Japan. Nee. En toen vroeg ze meisjes. En toen had ik twee amateurgevechten, toen uh, vocht ik professioneel in Japan. En wat, ja? Zo is het gebeurd. En die week daarna moest ik, want toen dus heb ik nogal indruk gemaakt. En die week daarna moest ik invallen voor een wereldtitel. En die won ik ook nog eens een keer. Dus, daar, daar dus, zijn, er zijn natuurlijk zijn mensen die zeggen, dat vind ik niks voor vrouwen. Je kunt ook zeggen, dat is nou een voorbeeld van emancipatie: dat je diezelfde sporten doet als mannen. Want waarom nou, zouden wij daar. Ik eh, denk niet zozeer, ja, ik, ik hoe begrijp je? hoe je erop komt, maar ik denk niet zozeer dat het een kwestie is van of het wel of niet als voor vrouw is. Als ik kijk naar. Um, Zoals meisjes worden opgevoed. Als je naar, kijk maar naar een film bijvoorbeeld. is altijd een man die de, de heldenrol speelt en de vrouw die staat erachter. Dus vrouwen worden geconditioneerd om een bepaalde rol aan te nemen. En um, ik denk juist omdat wij zijn gebouwd om te baren. Wij kunnen heel veel pijn hebben. Dus in die uh, optiek is het juist misschien wel uh, een vrouwensport... meer dan dat een mannensport is. Alleen mannen, hè, daar worden van hè, testosteron, die zijn agressief... die, yeah, die gaan de confrontatie aan... Ik denk dat het uh, de ultieme sport voor vrouwen is, om eerlijk te zijn. Het zou kunnen. Die filmpjes die wij bekeken hebben... en mensen die benieuwd zijn, die moeten echt even via die site gaan kijken. Nou, wij, wij stonden allemaal echt <laughs> oh, wel... Oh, wat erg, oh Ik bedoel, jij vocht tegen een klein meisje... Want jij bent vrij lang, hè? Dus ja. zeker in Japan, maar ook op andere... Een ja, vrouw ik heb... is al snel kleiner dan jij. Nou, nee, ik heb in Japan, uh, back ja? in the days, heb ik ook wel uh, tegen een vrouw... Die was 105 kilo, okay. dat was open gewicht. Dus dat, uh, oh. dat was vroeger zo. Alleen als ik nu vecht, dan hebben we gewoon een, een gewichtslimiet. En... Uh, ik, ja, uh, je moet ook nog lijnen, hè? Dat ja, je het. onder een bepaald gewicht blijft, ja, anders kom je in een hogere klasse. Ja. Maar, goed, maar wij zagen dus, en jij zat op een gegeven moment zat je op die vrouw... en het was gewoon bam, bam, bam. Weet je, je beukte op dat hoofd. Ik, vo, ik dacht, nou ja, die ja, vrouw... Dat, die, die, die, ik had het wel de elleboog, zag ik. Nee, ja. maar, nee maar dat ziet er echt enger uit dan het is, hoor. Nee, ja. Maar, maar zodra je zeg maar, uh, wat meer van de sport af weet... dan zie je ook of een stoot hard is of dat hij op de dekking komt. En... Maar je mag iemand gewoon op zijn hoofd ja. beuken. Ja, dat mag. Maar kom je dan niet <laughs> totaal uh, ja, v, v, uit zo'n gevecht dat je er helemaal dizzy bent? Nee, nee ik heb zaterdag nog gevochten. En uh, ik had uh, ik heb, ik, twee rondes is geëindigd. Het zijn mountsat, zoals we dat noemen. Dan kijk ik me naar mijn gezicht. Ik heb nog een lichtblauw oogje, maar voor de rest valt het uh, heel ja, erg mee. Want ik, ik heb hier een hele line-up een Mixed Martial Arts record. Daar heb je dan bijvoorbeeld. Bote, Beast of the East. Yeah. Tough, is not, <laughs> tough is not enough. En dat allemaal bijnamen die vrouwen hebben. Uh, nee, dat zijn, uh, de, is, uh, is een organisatie Beast of the East in Oh, de is een organisatie, ja. Okay. Of, he, heb jij een bijnaam of zoiets? Ja, nou, in Amerika hebben ze me nu de uh, Golden Glo Girl of Golden Glory genoemd. Golden uh, ja. Glory, ik vind, dat is de organisatie is de team wat, waar wij Wat in. trek je nou zo in? Hè? Want is het uh, het feit dat je. Ja, als het waar een van die andere en hem neerkrijgt. Of is het ook een sport met een zekere esthetiek? Ik zou dan nog. Ja, maar die esthetiek dat is iets arts. wat je pas door hebt. Martial arts, het is eigenlijk een kunstvorm. Ja, die... ja maar je moet echt uh, know-how hebben van de sport. Om het te kunnen. Zelfs als je naar boksen kijkt, dat kan als je er niks vanaf weet. Dan denk ik. Ja, wat is dat nou? Ja. Maar ik weet hoe moeilijk boksen is. En zodra je uh, de, uh, de moeilijkheidsgraad van de armworp door hebt, dan kun je die ook waarderen. En hetzelfde waar jullie het over hebben, uh, in de mount zitten op iemand zitten. En ground and pound noemen wij dat. Stoot op iemands gezicht is heel erg moeilijk. Want je moet vanuit de, met een hele korte krachtsexplosie vanuit je core, ja. moet je een stoot kunnen genereren. En dat, dat zijn allemaal hele moeilijke technische dingen die je niet ziet wanneer je leeft. Maar je moet ook een ja. grens over. over. Omdat... Ik zou niet zo makkelijk, iemand een knal ja, van kunnen maar geven. Maar dat is iets, die grenzen, dat, kijk, wij trainen heel erg veel. En dat is iets wat je gaandeweg verschuiven, die grenzen. En worden dingen normaal die ervoorheen... voorheen, als je mij 15 jaar geleden zag, dan had je echt kapot gelachen. Ik maar ja, was je had, eng. En je noemt, begon wat, met dat chique woord connotatie. Ik krijg daar toch al een beetje uh, <laughs> een connotatie mee. Uh, dat je zegt, ik heb geleerd over een te gaan om een ander boven zijn gezicht te slaan. Ja. Yeah. Basically komt daar wel op neer. Alleen, uh, wat, wat je niet moet vergeten... is dat uh, wij hebben geen cultuur van martial arts Als je naar Japan toe gaat... Mm. Uh, ga je naar Korea toe, Amerika worstelen... In China. Al, ja, en alle Russische Russische landen. Daarbij is worstelen bijvoorbeeld weer heel groot. Dus in Nederland kennen we dat niet. Dus Mensen aanraken vinden wij al eng. Ja. Dat, is, dat is al een grens. Wat zou er moeten gebeuren? Wil dat in Nederland ook een enige populariteit uh, krijgen? Want dat zou ja, natuurlijk de, voor jou wel heel leuk zijn... Nu ben je wereldkampioen, maar niemand weet het. Nee, nou nee, ja, ja, kijk, mijn carrière in Amerika die, die gaat toch wel goed. Maar de ja. reden waarom. Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen. Uh, niet dat ik een voorbeeld wil zijn, maar wel dat vrouwen zien van dit kan ik ook. En uh, vooral omdat ik weet hoe. Uh, uh, wat het kan betekenen in je leven, op het moment dat al, doe je, al train je het maar zonder sparren, weet je, dat je alleen de cardio workout doet, dat neemt je mee op de werkvloer of als je een presentatie hebt, dat soort dingen. En dat vind ik heel erg belangrijk. En dat is eigenlijk. Uh... Je geeft ook lessen. Ja, één keer per week doe ik dat hoe, Hoeveel tijd ben je er nou per, met trainen bezig? Hè? Als we kijken naar schaatsers hebben we nu weer de wereldkampioenschappen. Dan weten we bijna hè, hoeveel uur ze daar per dag mee ja. bezig zijn. Hoe zit dat in jou? Nou, wij hebben natuurlijk geen duur Erbe Erben Wennemars, die interviewde me laatst. Ach, Erben Wennemars, uh, die uit Oosten, weet ik ook weer? Erben ja. nou, Wennemars? Nee, die had het hitje ook. Oh, Eerlijk ja. oh, was ja sorry. Ja. <laughs> Ik heb vier uur geslapen. <laughs> maar uh, die vertelt dan ook dat hij dan soms zes uur uh, aan het schaatsen was met een hartslag van 180. En dat kan niet, want wij hebben exclusieve sport. Ja. Wat wij vaak doen is dat we twee keer per dag trainen en dat vijf dagen per week. We hebben ook nog eens een keer uh, dat we, nou, we vangen stoten op. Dus je lichaam moet daar ook van naar En vaak geblesseerd. Nee, valt ja. heel erg mee. Ze ziet er zeer ongeschonden Ik hoop dat, dat je nog eens een keer een enge potloodventer tegenkomt. En dat je echt ja. gewoon helemaal voor zijn bek rampt. Ja. namens hey. alle vrouwen dan ja. maaien hem gewoon de struik in. Ja. Goed, hartelijk dank. We spraken met wereldkampioenen MMA, Mixed Martial Arts, zoals dat geloof ik heet. Ja. Marloes Koenen. En u weet het, voor meer informatie, nieuws En die filmpjes dus. Dan kunt u haar, filmpjes, kunt ja. u haar in actie zien. Dat is echt de moeite waard. Goed. Uh, Nieuw onderwerp. We zijn verslaafd aan olie en dat is een serious problem... stelde de Amerikaanse president Bush in de State of the Union in 2006. Dat er sindsdien niet veel vooruitgang is geboekt... ondervinden we dagelijks aan de benzinepomp. Nu de onrust in de Arabische wereld de toch al hoge brandstofprijzen... nog verder heeft opgedreven. We zouden het graag anders willen en het liefst ook schoon en duurzaam. Maar... Hoe is biobrandstof bijvoorbeeld het wondermiddel? Niet op de manier die wij nu voor ogen hebben... betogen Lotte Asveld en Rini van Est in hun rapport... naar de kern van de bio-economie. De duurzame beloftes van biomassa in perspectief. Dat het ratenau instituut donderdag aanbood aan de Tweede Kamer. En Lotte Asveld is bij onze gast om oude aannames omver te werpen... en nieuwe vergezichten voor ons te openen. Goedemorgen. Hallo. Ja, uh, lijkt het wat, zo'n MMA... Uh, Zo'n vechtspot, ja? ja, zeker. Nee, ja? Ik was wel geïnteresseerd inderdaad. Oh, ja. Ja. Nou, ze heet een kaartjachtig. Ja. Ja. Maar goed, uh, jullie hebben de vraag onderzocht. Is uh, bio-economie de oplossing hè, voor de huidige milieuvervuiling en de uitputting van de natuurlijke bronnen? Maar uh, misschien moeten we het eerst even uitleggen. Wat sta je daar onder bio-economie? Ja, nou ja, we gebruiken heel veel fossiele grondstoffen. Olie, aardgas, uh, kolen. En bio-economie stelt eigenlijk voor dat je in plaats daarvan planten gaat gebruiken als grondstoffen. Dus dat kunnen algen zijn, bomen, graan, eh, grassen, van alles eigenlijk. Ja. Hebben we ooit zo'n bio-economie gehad? Ja, voordat we fossiele grondstoffen gingen gebruiken. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Zeg maar in 1850. De landbouw gebruikte toen geen kunstmest. Ja. Alles wat we deden, alles wat we gebruikten was gebaseerd op planten die we vanuit, van ons eigen land haalden. Geweldig maar, toch? Ja, het klinkt heel Zo idyllisch. Moet, dat moeten we weer hebben. Maar Zelfvoorzienend. Dat nee, was een arm land doen. Het Is? was verschrikkelijk omdat, om die tijd te leven. De gemiddelde levensverwachting was rond de 37 jaar. Nou, en dat was gewoon keihard werken. Maar Nederland kon zich wel ongeveer bedruipen, dacht ik. Hè? Dat was ja, heel... maar er was ook een verschil tussen het Westen en het Oosten. Vooral in het Oosten, het laagland, zeg maar, daar was het uh, ja, heel hard werken. In het Westen was de handel uh, was wat groter. Dus daar konden mensen zich daarmee bedruipen. Maar toch hebben mensen er een nostalgische hang naar. Hè? Ja. Sommigen tenminste. <laughs> maar goed, terug naar vroeger moeten we dus niet... maar een echte bio-economie is wel beter... dan de nepgroene economie die we nu hebben. Stond er eh, in trouw, hè? Dat was een groot artikel afgelopen ja. donderdag. Is Toen dacht ik, hè? Nepgroene economie, wat doen we nu weer verkeerd? Heel veel geloof ik, ja. Nou, er wordt een heleboel verwacht van plantaardige grondstoffen... omdat ze groen zijn. Het zijn planten. Dus dan zal het wel goed zijn. En dat beeld moeten we een beetje loslaten. Omdat planten groen zijn... Ik denk nog niet dat ze duurzaam zijn. Het ligt, ligt aan de manier waarop je ermee om, uh, omgaat. Bijvoorbeeld voedselgewassen in de tank gooien, wat we nu doen... dat blijkt helemaal niet duurzaam te zijn. In sommige biodiesel gevallen, en zo. Ja, ja, ja. biodiesel. Uh, in Duitsland is er nu een heleboel ophef over. Maar in sommige gevallen blijkt het zelfs slechter te zijn dan aardolie, omdat het meer CO2-uitstoot uh, veroorzaakt. Dat is voor de gewone consument dus heel erg moeilijk. Als je naar Brazilië kijkt, daar is uh, die suiker heel sterk uh, om daar, geloof ik, eten en over in je auto van te maken. Ja. Dat is een groot succes. Ja. Maar als er hier weer moet worden bijgemengd met een soort biofuel. Dan dan komen ze met de spandoek op straat. Dat is voor de eenvoudige burger toch niet meer te volgen. Nee, het is heel ingewikkeld. Duurzaamheid blijkt gewoon een heel complex, abstract iets te zijn. En dat maakt dit natuurlijk heel lastig. En bijvoorbeeld die ethanol in Brazilië... dat schijnt dan weer wel tamelijk duurzaam te zijn. Dus het ligt er ook maar net aan hoe je iets organiseert. De sociale omstandigheden ja. zijn heel belangrijk. Ja, en dan ja. moet je ook weer weten of er niet hele stukken bos worden afgebrand... om uh, palmolie te fabriceren. Uiteindelijk ja. is het een zoeplaatje geworden. Ja, nou, bij, bi bij de eerste generatie, dus die biobrandstoffen die we nu hebben... dachten we, we hebben hier een wondermiddel. En toen bleek uiteindelijk van... oh nee, we zijn toch een heleboel vervelende effecten. Maar dus dat... we zijn eigenlijk verkeerd begonnen met die overgang naar duurzaamheid. Ja, ja en nee. Want door die eerste generatie, die biobrandstoffen die we nu hebben... dat heeft ons de ogen geopend. Van wat kan er allemaal met die biomassa? Wat moeten we, hoe moeten we dat organiseren om dat goed te doen? Tegelijkertijd zie je dat, die, dat er dus een heleboel vervelende effecten... Uh, zichtbaar worden. En dat, die moeten we nou weer zien op te lossen. Hadden we eigenlijk zonder het dreigende tekort aan fossiele brandstoffen ooit überhaupt een punt van duurzaamheid gemaakt? Ja. Denk je? Ik denk het ja, wel. Ja, ja, wel, toch wel. Ja, we moeten naar Japan. Over brugjes gesproken. over we over wat Ja, want daar gaat het ook over energie, over een kerncentrale. Ja. Ja. Um, we gaan terug naar Bert van Sloten. Ja. Hij zit er niet. Ja, is niet. Nou, dan gaan we nou, dan gaan even, gaan gaan door. even door. Misschien. Ja, dat is, dat, dat is nou één keer zo uh, Lotte Asveld. De Japan is nee, van alles aan de hand. Dus, ja, nee, dus, soms dus, komt er opeens baf euh... iets tussendoor als er echt nieuws is. Het is al heel relevant, want daar gaat het over nucleaire energie. En Jij ja. praat over uh, biobased ja. energy. Dat is heel iets anders. Ja, nou goed, er zitten dus. Um... Zo'n kerncentrale heeft ook weer zijn eigen risico's. En eh, biomassa heeft ook weer een heleboel voordelen. Nou ja, ik dacht wel, een, een, we gaan die discussie over kernenergie gaan we natuurlijk nu weer krijgen. Hè? Ja. Langzamerhand waren de geesten een beetje rijp gemaakt. Ja. En, en nu, ja. nu blijkt dat het toch. Uh... Dat dat goed. Toch... Maar goed, stel nou, dus, jij, jij zegt eigenlijk... we zijn toch enigszins verkeerd begonnen. Uh, we zouden misschien gewoon een andere bio-economie, nieuwe stijl... Uh, uh, daar zouden we toe over moeten gaan. Ja. En, maar daar moeten een, een paar belangrijke hobbels voor genomen worden. Welke zijn dat? We proberen het zo simpel en duidelijk mogelijk te brengen. Ja, ja, ja nou, de, de overheid moet duidelijke keuzes maken voor duurzaamheid. En dat gebeurt nu te weinig. Die, die biobrandstoffen, die dus niet zo duurzaam blijken... die worden die die worden enorm ondersteund door het overheidsbeleid... ten koste van betere manieren om die biomassa in te zetten. Je hebt ook andere manieren om biobrandstoffen te maken uit biomassa... die wel duurzaam zijn. Bijvoorbeeld reststromen gebruiken. Dus uh, nou ja, afval uit, uh, uit de houtbouw. Daar valt een heleboel winst te halen. Uh, stro wat niet gebruikt wordt. Uh, mest wat niet gebruikt wordt. Er is dus een heleboel te winnen daar. Mm. En er zijn een heleboel nieuwe technologieën die eraan komen... zoals algen... Um, maar ook uh, genetisch gemodificeerde organismen die een heleboel kunnen gebruiken. Ja, dat is een moeilijk woord zeg. Helemaal. Nee, maar dan, dan slaan meteen alle seinen op rood. Hè? Bij... Ja, dat klopt. Oh, ja. Maar um, je zou kunnen zeggen, als je kunt laten zien aan mensen dat het bijdraagt aan duurzaamheid. Misschien helpt dat de weerstand te overwinnen. Goed. We komen daar straks terug, maar weer naar bed versloten. Ja, want uh, we hebben nieuws over uh, die kerncentrale, de Japanse kerncentrale Fukushima 1. Een deel van het gebouw van de Japanse kerncentrale is ingestort. Het dak en de muren zijn weggeplaatst door de ontploffing. De Japanse televisie meldde dat als volgt. This just in, the nuclear and industrial safety agency says an explosion has been reported near the Fukushima number one nuclear power plant. The Tokyo Electric Company says some workers on the ground were injured. A witness reported hearing the blast and seeing smoke at around 4 pm on Saturday. The agency is investigating. Er zouden gewonden zijn gevallen. Een ooggetuige heeft een ontploffing gehoord en zag witte rook boven het gebouw hangen. De meeste mensen zijn geëvacueerd. De mensen die nog in het gebied zijn, die moeten maatregelen nemen. Radioactieve materialen are leaked in the form of gas en experts say people in the danger zones need to cover their mouths and noses with wet towels. Skin should also be covered. De mensen moeten zich bedekken en ze moeten nat de handdoeken voor hun mond en neus houden. Buiten het gebouw is verhoogde straling gemeten. Japanese officials say radiation has been detected at the Fukushima number 1 plant. They say they measured the level at 1015 microsievert. Als mensen één uur aan deze straling worden blootgesteld... dan staat dat gelijk aan wat ze normaal in een heel jaar binnenkrijgen. Met Henny van der Veren kijk ik hier nu ook naar uh, de Japanse televisie... want daar is ondertussen een woordvoerder van uh, het kabinet aan het woord. Wat zegt hij allemaal? Dat ja, is een technisch woordvoerder van het kabinet. Die zegt, uh, uh, legt uit wat er gebeurt, is. Dus die explosie om, uh, ik dacht, uh, half gebeurd was. De stoom daarvoor bevatte ook wel radioactieve uitstoot. Hij heeft het vooral over dat er nu uit alle macht geprobeerd wordt om de zaak onder controle te krijgen door een team van natuurlijk regeringsfunctionarissen, atoomexperts et cetera. Daarna is hij ingegaan op het feit dat er nog meer bevingen en tsunamis kunnen komen. Dus het is een totaal verhaal. Maar waar hij vooral voor waarschuwde is inderdaad 10 kilometer rond de kerncentrale uh, moeten de mensen geëvacueerd worden. Daarbuiten moet ook iedereen binnen blijven en dekking zoeken. Ja. En wat van belang is bij, op zo'n moment, als er ook radioactieve straling wordt gemeten, is uh, de windrichting. Weten we daar ja. iets uh, van? Staat die richting ja. het land of de andere kant op? Uh, volgens andere bronnen uh, waait de wind uh, op dit moment uh, een beetje uit het zuiden. Dus een uh, lichte wind uit het zuiden. Die zou later op de dag draaien naar het westen. Wat betekent dat de grote uh, uh, wolk, als er zo'n wolk is, uh, naar zee zou drijven. En dat zou dus uh, voor de lokale bevolking uh, prachtig zijn. Goed, dat weten we verder nog niet van. Of er dan zo'n wolk ontstaat, uh, zo dadelijk, dat is in ieder geval aangekondigd, komt ook uh, een persconferentie van uh, de nucleaire autoriteiten en daar zullen we u ook weer van op de hoogte brengen bij jullie, Mieke. Ja, dankjewel uh, Bert. Uh... Wij waren hier in gesprek met uh, Lotte Asveld. Dat gesprek dat maken wij nog even af uh, na Tine. Uh, dan hoort u ook uh, Fik van der Rijt over zijn biografie. Elschot, Arie Storm uh, bespreekt de boeken. En psycholoog René Dijkstra ontrafelde de bizarre dood van een van Frankrijk's laatste prinsen. Ja, het is een beetje rommelig, maar goed, we kunnen er ook niks aan doen. Tot zometeen.